Het was een eigenwijze Nederlandse boer die zo rond 1900 een hoop grond had langs de grens. Maar hij had één probleem. Een klein gedeelte van zijn land lag op Belgisch grondgebied. Dat betekende dat hij meer belastingen moest betalen op zijn oogst. Want de bestuurders van Poppel wilden van de dorpelingen echt het onderste uit de kan. De boer was op een gegeven moment dat meer dan beu, hij was het spuug zat. Want hij hield geen stuiver meer over aan zijn Belgische oogst. Daarom verzon hij een slim plan. In een donkere en koude februarinacht groef hij een grenspaal uit die midden op zijn land stond. Hij legde de loodzware paal op een platte kar. Hij duwde die kar een paar honderd meter verder om die daar weer terug te zetten. Dan lag al zijn grond immers op Nederlands grondgebied en dan was hij af van die lastige Belgen. Op het moment dat hij de paal van de kar wou pakken, verscheen er een enorm fel licht en klonk er een woest gebrul. De boer schreeuwde het uit van de schrik. Hij zag niks, maar hij voelde dat hij werd meegezogen in ijskoude lucht. Sindsdien heeft niemand meer iets van hem vernomen. Men zegt dat hij af en toe dolend over de mistige heide sluipt, op zoek naar de plek waar hij die grenspaal heeft uitgegraven. Een enkeling heeft hem ooit woedend gezien, omdat hij de plek waar hij die grenspaal heeft weggenomen niet meer kon terugvinden. De grens tussen Nederland en België wordt gemarkeerd door 744 grenspalen. Ze werden geplaatst na de conventie van Maastricht in 1843 toen de loop van de grens werd bepaald. Een firma in Luik heeft ze gemaakt voor 27 gulden en 30 cent per stuk. Elke paal heeft zijn eigen nummer en wapenschilden aan weerszijden. Zo wist men hoe ze geplaatst moesten worden. Van alle 744 grenspalen staat er eentje fout, dus met de wapens naar de verkeerde kant. Die paal staat bij het riviertje De Mark onder Breda. In de Tweede Wereldoorlog is die grenspaal onvergereden door een tank en verkeerd teruggeplaatst. Tot op heden is dat maar zo gelaten. Alle palen worden overigens één keer per jaar gecontroleerd. Dan komen de twee burgemeesters van de grensgemeente bij elkaar en kijken ze officieel of de grenspalen er nog staan.